Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De actie in Rotterdam, waarbij mensen twee weken lang... zonder strafrechtelijke gevolgen wapens konden inleveren... heeft honderden wapens opgeleverd, meldt de politie. Daaronder zijn zeker 60 vuurwapens. Verder werden tal van historische stukken ingeleverd... zoals een revolver uit de Tweede Wereldoorlog... en wapens uit het Wilde Westen. Het was de bedoeling dat alle wapens vernietigd zouden worden... maar nu ook musea-interesse hebben getoond... wordt onderzocht of een deel van de stukken kan worden overgedragen. Een 15-jarige jongen uit Ettenleur is gisteren bedreigd met een vuurwapen na een ruzie over een doelpunt. De jongen deed met wat vrienden een potje voetbal op een trapveldje. Nadat hij had gescoord, kreeg hij ruzie met een man van 22. Die riep dat hij de jongen zou neerschieten en liep weg. Even later stapte hij uit een auto en richtte een vuurwapen op de jongen. Die rende daarop snel weg. Hij heeft aangifte gedaan. De man van 22 is later thuis in Ettenleur aangehouden. In het huis werd geen vuurwapen gevonden. Een hond heeft op de Universiteit Utrecht een nieuw 3D-geprint schedeldak gekregen. Het is volgens de universiteit voor het eerst dat zo'n operatie in Europa is uitgevoerd. De husky had een grote tumor in de schedelwand. Op basis van een CT-scan werd een schedeldak van titanium voor hem geprint. De hond maakt het goed. De ervaringen met dieren op dit vlak moeten in de toekomst ook mogelijkheden opleveren voor mensen. Piet Paulusma stopt eind dit jaar als weerman bij SBS6. Zijn contract wordt na 23 jaar niet verlengd. Daarmee komt er een einde aan Piets weerbericht. Een van de best bekeken SBS6-programma's. Dat sinds 1996 iedere dag wordt uitgezonden. Paulusma zegt dat hem op 2 januari is medegedeeld dat de zender een andere koers kiest. Hij zag het wel aankomen, maar vindt het jammer dat hij de 25 jaar niet haalt. Het weer, er trekt regen en natte sneeuw over het land en het is een graad of drie. Aan zee kan het flink waaien. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen bewolkt, maar vrijwel overal droog. En dan wordt het een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Deze platen langskomen bij CFM in de non-stop. Ik nou, die is wel weer leuk om te draaien... op de zaterdagmiddag bij Zandvoort op Zaterdag. Je de boy meets girl uit de jaren 80 en waiting for a start to fall. 8 over 3, Zandvoort, welkom terug, Zandvoort op Zaterdag. En als je naar de herhaling luistert... goedemiddag het is maandagmiddag. Wat gaan we nu twee allemaal doen, Albert-Jan? Uiteraard, zoals u van ons gewend bent... rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand... Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dat om half vier. En uh, na de volgende plaat, denk ik al, gaan we schakelen met uh, Duinkjesveld. Want daar is om drie uur de wedstrijd begonnen. De voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen DVVA, en DVVA. Door Vriendschap Verenigd Amsterdam. Geweldig. Goed, uh, die wedstrijd is om drie uur begonnen. En we gaan naar de volgende plaat gaan we live schakelen met onze verslaggever Joop van Nes. Ter plaatse. En verder hebben we in het tweede uur natuurlijk nog wat Zandvoort nieuws in het kort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan, voor het kijken. Ga je naar ZFM-Live.nl zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio aan de Tolweg. Tina. Heb je wat gewonnen, of zo? Tottenham 1 Newcastle 0. Oh. Oké, okay. <laughs> en jij bent voor. Zeg je? En jij bent voor uit... dat vermoed ik al, ja. Been paying every day Helemaal, deze van de spinners, en uh, working my way back to you. Maar eerst gaan we naar uh, Duinsjesveld, naar uh, Joop van Nes voor de wedstrijd van vanmiddag. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag Joop. Ja, Duinsjesveld. Uh, een beetje heel, een beetje uh, nat. Maar voor direct goed. moet veel geld uiteraard, anders dan een kunstgrasveld. En DVVA is de gast. DVVA, uh, de club uit Amsterdam-Noord, door vriendschap verenigd Amsterdam. Jawel. Echt een hele mooie oude naam. Ja, mooi hè? Uh, ja, ja, ja, ja. Uh, deze wedstrijd is voor Zandvoort erg belangrijk. Zandvoort staat in de tweede periode, waarin we nu spelen. Vijf staat oud, staat Zandvoort bovenaan. Uh, met 13 punten uit wedstrijden plus 9. En deze, jaar staat uh, daar een beetje onder. Maar Zandvoort staat gelijk met Monnikendam en gelijk met... Nog een proef. De standpunt werd toegeminnen. Dus deze wet is belangrijk. Wil je uh, in ieder geval proberen om volgend jaar in de eerste klas te komen? Ja, dat zal wat moeten gebeuren via kampioenschap, maar dat zie ik niet zitten. Maar een periode kampioenschap, dat is ook belangrijk, want dan ga je in ieder geval proberen om voor die, voor die uh, uh, promotie te gaan spelen. Dus de wedstrijd is belangrijk. Soms wordt uh, dat uh, is, uh, redelijk gehandicapt. De buurtwater is gebaseerd in uh, of De uh, school is geïnteresseerd. Ja, en het is toch wel een ademlading denk ik voor de ploeg. De ploeg heeft uh, begonnen, heel veel begonnen. Ik kon nog dit niet veel doen. En één snelle uitval van DvK was voldoende om keeper dan Kerkman de gang naar het net te laten maken. Want er waren twee vergissingen in de verdediging. En Zand wordt met al in de vijfde minuut met 1-0 achter. En die stond is dus nog steeds. We zijn nu in de dertiende minuut. En uh, de, ja, stond zon probeert natuurlijk alles aan op die achterstand toe te maken. En dat uh, ja, het, het, het, het lukt niet echt. Het spel is op het middenveld geconcentreerd en uh, ja, daar gaat dan uh, de bal heen en weer. En meer is er eigenlijk niet gebeurd. Tom Tompkins dus één hij eruit van gehad, maar dat was yeah, niks eigenlijk, laat ik het zo zeggen. Goed, uh, deze verjaar is nu aan de bal. Vanuit de midden-achterwaar, sorry, dat is het Er wordt nu gespeeld, maar het is een hele domme pass. Uh, we achter de tweede te spelen naar Kerkman, naar Dylan Kruiger. Vreugde naar Dirk Beelenkamp, Dirk Beelenkamp. Nee, dat, ben je dat is niet bepaald, dat is niet bepaald, dan komt hij er dan bij. Komt hij toch niet, Dan gaat pingelen. En dus bal probeert hij dat te zetten bij Nijsselkastien, uh, uh, maar dat lukt hem niet. Het bal is weer 9 jaar, was de 9 jaar, dat heeft hij nu overgenomen. En uh, even kijken, Daniel Kiershoff die kan het overnemen naar Kreuger, Kruijgen naar Truingen, Berk We moeten achteruit want dat is druk van de ja, En nog steeds uh, uh, uh, Kreuger, die toch Bellica, verhaal, to dan weer Belenkamp als speelt en weer teruggekeerd heeft. Okay. Maar er is geen beweging voorin. Te weinig laat ik het zo zeggen. <rio> <calculus gasps> <face> we kunnen er weinig mee. Dat is eigenlijk een, een goede plaats op. We voor een ritmaak, maar die zijn allemaal niet kwijt. En die bal gaat nu over de stijlijn. Zandt hem nog in een Ik speel in de 15e minuut. En het valt is in 2-0-1. En ik hoop dat het binnenkort met de goede minuten beter is. Dat hoop ik ook. Dankjewel, Jan voor dit moment. Inderdaad, de achterstand voor SV Zandvoort. Het is even niet anders. Na vijf minuten had de tegenpartij DVVA alweer gescoord op Duitsersveld. Jan houdt de wedstrijd voor ons vanmiddag in de gaten. Dus daarover straks veel meer bij Sofort op Zaterdag. En uiteraard hebben we ook tijd voor lekkere muziek. Waaronder Spenda Bellets. Ze kwamen ook langs bij Raadje Plaatje, maar wel met een ander nummer. Dit is Only When You Lief. Met name in de jaren 80. Toen waren ze enorm populair, ook met deze single trouwens. Je hoorde Only When You Leave. Daarvoor hadden we jouw de wedstrijd van vandaag houden uiteraard in de gaten. SV Stamford tegen DVVA uit Amsterdam. 0-1 is de tussenstand op dit moment. Maar er kan nog van alles gebeuren, hè? de wedstrijd is even na drie uur begonnen. Dus we hebben nog even de tijd om het allemaal weer goed te maken daar op het Duitsersveld. Nou loop ik over de boulevard en dan vind ik dat er zo nu en dan... de boulevard wel even een opknapbeurtje nodig heeft, uh, albert Terwijl de telefoon gaat op mijn mobiele van Joop van Nes, Dus hij zal wat te melden hebben. Dus oh. als jij nou hem even belt, dan ga ik even, doe ik het bericht even. Okay? Ja, doe jij het bericht maar even. Uh, woensdag 13 februari aanstaande is er een vervolgbijeenkomst... over de geplande herinrichting van de boulevard. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de gemeente het concept... schetsontwerp van de boulevard Paulus Lood de Vovage. Graag gaan we deze avond op basis van het scherpsontwerp met u in gesprek... en horen de gemeente wat u vindt van het ontwerp. In de eerste bijeenkomsten over de boulevard, en dat was voor de zomer van 2018... heeft de gemeente veel informatie opgehaald over wat bewoners, ondernemers... en andere geïnteresseerden belangrijk vinden. Met de focus op de boulevard Paulus Lood. Daarna zijn er volgsessies gehouden over verkeer en strandafgangen... mede gericht op de boulevard de Vauvage... Deze gesprekken zijn in kleinere gezelschap gevoerd... met onder meer de Fietsersbond, het hoogheemraadschap en de vertegenwoordigers van ondernemers en bewoners. Eh, uh, goed. Nou, dan ga je iets mis. Ik ga rustig door. Uh, u bent van harte welkom om op woensdag 13 februari... in de blauwe tram louis carré nummer 1. De inloopbijeenkomst is van 7 uur s'avonds tot 9 uur... en de zaal gaat open om half 7. Het schetsontwerp wordt op twee momenten gepresenteerd... om 7 uur en om 8 uur. U kunt tijdens de bijeenkomst aan thematafels in gesprek over het onderwerp... en via een reactieformulier reageren. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via brichelapenstaatjehaarlem.nl B-R-I-C-H-E-L brichelapenstaatjehaarlem.nl -E brichel Bent u verhinderd of wilt u op de hoogte gehouden worden van het project? Mail uw e-mailadres onder vermelding van Boulevard Zandvoort... Ik weet briegel naar haarlemnl Haarlem Graag tot ziens op woensdag 13 februari. Dankjewel, Albert Jan. We gaan naar Joop Fresh. Want Joop, je hebt een doelpunt aan uh, te Lijker, melden. Dat is geen goed doelpunt. De 18e minuut, de corner van DVVA. Komt bij heel vrij straat. Dan het kijken, de nummer 10. Dat was uh, Daan Biljart. En hij hangt weer Soms staat met 0 achter. En moet echt gaan werken om dit achterstand goed te kunnen maken. Is het nou uh, verdiend, zeg maar, dat Salvoort uh, nu achter staat? Of zijn ze best wel goed bezig? Nee, ze zijn dus niet goed bezig. Want ze zijn ook, tenminste persoonlijk, zelf een maatelijk kwartier tijdens ze achterrein. En dat is niet goed, natuurlijk. Nee. Oké, okay, nou, we hopen dat het uh, nog goed komt. En uh, komen uh, we straks uh, weer bij je terug. Dankjewel voor dit moment.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 was nog een keer, de hit van Kelvin Harris en Sam Smith. Allebei uh, grote namen die heel veel uh, hits uh, scoren nog steeds in de diverse hitlijsten. En ook dit was een, uh, een single die uh, flink hoog gestaan heeft in onze eigen hitlijst, de Euro Breakdown, de Promises. We gaan weer naar uh, Joop van toe, het vervolg van de wedstrijd. Hoe zitten we erin, Joop? Ja, dit uh, is ietsje sterker geworden. Net in een mooi schot van uh, de Haan, die niet uh, goed kon werken, maar via uh, een speler van Zanzvoort ging hij dan toch over die achterlijn. En uh, dus was het een, een, een doelschop. Maar soms wordt ja, dit moet hè, het moet. Het gaat helemaal achter, en, en je is de helft al, en dat is eigenlijk niet de Daar Maar ja, geblesseerde dat, uh, dat mag je natuurlijk eigenlijk niet uh, aanrekenen, maar het is wel zo, twee niet de eerste de beste <lacht> spelers. En <lacht> ik hoop dat we niet weer Jesse de Haan, op de middenlijn hij kan de bal niet kwijt, speelt hem terug naar Dille Kreuge. Kreuge zat achterin, centrale verdediger. En die zit ook te kijken waar hij naar toe moet. Kust de priest wil te gaan. Dit is, naar het. Tierzof, Keershof, gaat de Daar gaat de Vries. probeer het, weet dat dan. Tierzof, langs de Skyline. En die bal gaat allemaal in de lijn. We <kijst> Even kijken wie mag er gaan gooien. Oké, geen idee. David Brad. David Jan was in één grote hoogte van een eigen dukhoud. <kijst> en dat duurt even. Hij natuurlijk helemaal geen aard. En daaraan kan ik hem werken. Daaraan naar, oh, die wordt gesloten, maar de rustvliegt zit er niet tussen. Naar Anker uh, Rivai. Rivai naar uh, Verkeken, dat is de uh, Jurjumons. Mons. man die op dit moment, uh, dat is normaal gesproken een, een middenvelder, maar die speelt nu in de plaats van Bud uh, Water, op de rechter de En ja, dat is natuurlijk binnen voor de jongen, want dat is niet gewend. Hij speelt dus vaak uh, met allemaal met de zich en dan moet hij er voorbij zien komen. De kruid verdedigde vier dame daar van de Weldelsen van de BVVH. Het de snelheid te maken de bal te pakken, maar de, de, de, de bal is de tijd weg. En dat, de kruid werkt er goed weg, helemaal prima prima uitstekend. En daar is, uh, even kijken hier, mans weer, mans En daar nou wordt een mooie voorzet gegeven, maar dat is te scherp. De keeper van de BVVH, die die, ballen, die kan de bal makkelijk opnemen en weer in de gaan brengen. We spelen in de 28e minuut. En de periode komen nog graag even bij u terug. Bij dit stand van 0-2 in dit geval op dit moment. Dankjewel, Jop, voor het en uiteraard straks weer het vervolg. <middels> Is te draaien op de Zolfootse radio. We de Lighthouse family en hi! Het is drie overal vier. Normaal gesproken zou je meteen de evenementagenda horen. Maar als we zo naar de beelden hier in de studio van CFM kijken, kijken wij naar het veldrijden voor de dames, met de dames. Ja. En een beetje oranje zo op kop op dit moment. Ja, klopt. Nou, veldrijden, ja, klopt. 1, 2, 3, 4, Ze zijn met z'n vijven. Eén Belgische ja? en uh, vier Nederlandse dames uh, ruim op kop tijdens het WK-veldrijden. En die Belgische is zeker kant. Uh, dat is me even ontgaan. Ja, dat is kant. Ik kan niet overal opletten, maar in ieder geval uh, de, ziet het er goed uit voor het Nederlandse team. Goed, uh, evenementenagenda ja. hadden we het over. Nou, uh, allereerst uh, een uh, tentoonstelling nog tot met 16 maart in het Zandvoortsmuseum. Het thema, we gaan naar Zandvoort. Vanuit drie invalshoeken wordt Zandvoort bekeken. Allereerst de reis naar Zandvoort toe... Het panorama Zandvoort en uh, multimedia multi kunstenaar... Stefan de Groot uit Haarlem met een expositie. De tentoonstelling. We gaan naar Zandvoort nog tot 16 maart in het Zandvoorts Museum. Gaan we naar 4 februari. Dan is er een introductieavond van de Rotary Club Zandvoort. En die wordt gehouden in het Wapen van Zandvoort. En het begint om 8 uur s avonds. Wie is de Rotary? Wat is de Rotary? En wa waar staat de Rotary Club Zandvoort voor? Dat alles komt ter sprake op deze introductieavond om, op 4 februari... om 8 uur s'avonds in het Wapen van Zandvoort. Gaan we naar 9 februari. Dan krijgen we de opening van het atelierruimte- en spiritueel centrum... Het Atelier van Wolfgang Stein. En dat is Halterstraat 55. Dat is, al, dat is vanaf 4 uur smiddags. Dat is uh, waar de formele, voormalige lingeriewinkel van Kroon zat. Het Atelier van Wolfgang Stein... van het atelierruimte Spiritueel Centrum... aan de Halterstraat 55... op 9 februari vanaf 4 uur s middags. Dan gaan we het even over onszelf hebben... want op 10 februari houden wij een open dag... in het, in het Mediapark aan de Tolweg 10A. Uh, u bent van harte welkom... Tussen 10 uur s morgens, van 10 uur s morgens tot 6 uur s middags. Het is in ieder geval voor makers, adverteerders... luisteraars en kijkers. Wilt u, wilt u eens een keer van dichtbij zien... We hebben alleen maar live programma's. U kunt de sfeer proeven uh, en de catering wordt verzorgd door het wapen van Zandvoort. Op 10 februari ZFM Open Huis, uw enige echte lokale zender... voor makers, adverteerders, luisteraars, kijkers en geïnteresseerden... van s'morgens 10 uur tot s'middags 6 uur. Dan gaan we naar 15 februari. Dan is het weer tijd voor de kinderdisco en het thema is feest. En dat, uh, de locatie is Pluspunt Noord en dat is van 7 uur s'avonds tot 9 uur s avonds op die 15e februari. Kinderdisco, thema, feest. En op de 17e is het weer tijd voor de Classic Concerts... een pianoconcert van Jaap Stork in de Protestantse Kerk... en het begint s middags allemaal om 3 uur deze 17e februari. Een pianoconcert in de reeks Classic Concerts met Jaap Stork... in de Protestantse Kerk en het begint om 3 uur die 17e februari. Gaan we naar 23 februari. Dan is het tijd voor Cabaret aan Zee. Gelukkig bij de frisse lucht. En dat begint allemaal om 8 uur. En de locatie is de Theater de Krocht. Op 23 februari Cabaret aan Zee. Gelukkig bij de frisse lucht. Theater de Krocht. Aanvang 8 uur. En op 23 uh, uh, februari gaan we de short rally rijden. En daarvoor bent u natuurlijk van harte welkom op het circuit Zandvoort. 23 februari short rally uh, in, uh, op het circuit Zandvoort. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. De komende tijd weer uh, genoeg te doen. En vergeet niet open huizen. CfM op 10 februari. Iedereen is van harte welkom vanaf 10 uur s ochtends tot 6 uur s avonds. Tolweg Tina het Mediapark. Zoals jij dat zo maken zeggen Albert-Jan. Het is ook een park. Mediapark van uh, CfM inderdaad. Je bent welkom 10 februari. Schrijf het op je agenda. En we verwelkomen je graag. Zeker van de News je hoorde, I can't wait. Zo dadelijk gaan we weer naar Jan voor inderdaad, het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd. Breathe to the river, dance to the river. Dat was uh, Miss Grace Jones en Slave to the Rhythm. En volgens mij heeft deze dame ook nog een keer opgetreden in uh, Zandvoort. Klopt dat, Joop? Uh, Joop? Ja? Grace oh. Jones, heeft ze, ze heeft nog een keer opgetreden in Zandvoort. Oké, Zou weleens in het casino zijn het toen geweest. In het casino, klopt, klopt. Ja, klopt. In slot, ja, slot van de eerste helft van de wedstrijd. Ja, ja. Soms was het, het. er één hele grote kans, Oliver Rivaay... Uh, die wet, in mijn ogen, en ik heb daar een foto van, ongeveer neergelegd in de 16 meter gebied. Daardoor is hij het doelpunt. Uh, dat moet eigenlijk een penalty moeten zijn. Ik, uh, ik zal mijn foto bij het artikelplaatsen, wat ik kan maken in ieder geval. Dan kan je het zelf zien. Maar goed, het is nog steeds 0-2. En soms uh, ja, moet daarmee leven. We, we spelen op de, in de 43e minuut. En uh, uh, voor de rest is het eigenlijk een beetje een simpele wedstrijd. Sampvoort moet achteruit voetballen doet dat redelijk laat veel ruimtes liggen namelijk en, en, en dat is uh, een gevaar en dat heeft uh, met name de de de um, de de de, de, de coach van de ffdvdha -ja heeft het in de gaten hij zegt let op want die ruimte te komen vrij en hij heeft het op in, duur riva juist ja, gooi, goede inzet en wat gaat hij niet gebeuren hij raakt in ieder geval geplasseerd en krijgt een kopbal je hoofdpunt dus tegenstander tegen hoofd tegens tegens hoofdraad. En de scheidsrechter legt die bal net buiten straf Dus het uh, is een strafbewonstelijk om in ieder geval weer terug in de wedstrijd te komen. En ik weet niet, de iets steekt de hand in de hoofdraad. Nee, dat trekt nu weer weg. En dat zou betekenen indirecte vrijheid. En ik, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Dus, uh, hij gaat gewoon achteruit. En legt het te meter af in ieder geval. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat betekent dat de muur een meter of twee achteruit moet. Dat doen ze schorre voetons. Maar ik denk dat het niet paard wordt van die bal. Die staan er klaar. Nijs de staat er klaar. Nee, klaar. Dan staat Jesse de Haan klaar. En dan staat Koen en Gielsen staat klaar. In de muur staat uh... de mond. Jesse de Haan. Mooi schoen. Schoen gestopt. En dat klopt dat het zand wordt door Kastenfries. Werd weggewerkt door de Leven-Via-vereniging. En daar is die bal weg. <coughs> Het moet Koemagils hard werken om die bal weer te pakken te krijgen. Yes, Daan. Daan naar uh, uh, Bergbeelenkamp. Bergbeel kan naar de priest. Hoe stelt terug Maar Maar ze passeert een man. Dan gaat hij niet in de middenlijn over. julian je Terug naar... ...Dani niet de De Dat is nog de balans terug naar Kruijgen. Kruijgen is van dan Zandvoort. We Nu natuurlijk de keeper daarna, daarvoor. En daar is nu uh, Daan aan de linkerkant van het veld. De hoge bal, en dat is een simpele bal voor de keeper om te pakken, die pakt hem dan ook. En gaan wel weer gaat beginnen. Vijf, minuten loopt in de putten en ik heb geen idee hoeveel hij schijnt bijgeteld. Het zijn twee kleine behandelingen geweest, maar die waren niet zo gek lang. Dus ik denk dat we misschien uh, heel, heel kort erbij kunnen te Dat <lacht> werkt. We heugen de bal weer goed weg. Ja, dan dat gaat nu lopen. En dit is het einde van de eerste helft. Zandverslag met 0-2-8. En zal de tweede helft uit een ander vlaagje moeten gaan klappen. Om deze finales nog te verslaan. zal nu wat niet worden. Maar je weet het maar hoor. De bal is rond. En we moeten 45 minuten spelen op. Dankjewel Joop. En uh, voor dit moment. En straks komen we uiteraard terug voor de tweede helft. Laten we hopen dat we die 2-0 achterstand er weg kunnen gaan werken. In de tweede helft zo duidelijk. I it was.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 Single, hè? Deze nieuwe van Kelvin Harris, tezamen met Regan Bone en The Giants, de nummer 1 uit de Euro Breakdown. De eigen hitlijst voor CFM. Je hoort hem elke zaterdagavond zo ook vanavond weer. Tussen 7 en 9. Gepresenteerd door Mike Bulet. De 40 beste hits van Europa. Keurig netjes door hem op een rij gezet. En Giant staat daar uiteraard ook nog steeds in uh, genoteerd. En waarschijnlijk weer op 1-1-1-1-1. 1. Ja, zodat ik ga praten met Roy van Buren, Wat 14 februari komt eraan? En dan is het uh, Valentijnsdag. Oh, de dag der liefde. Ja, Roy van Buringen en Dolly Tempierik hebben daar wat op verzonnen. je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 En wij bij en blijven gewoon, ondanks dat we dit niet gewonnen hebben met veldrijden bij de dames, uh, Albert John. Nee, België was ons toch weer te slim Toch af. weer, hè? die kant, hè? Maar 2, 3, 4 en 5, dat, dat zijn wel Nederland. Oké, nou <laughs> goed gedaan hoor. 2, 3, 4 en 5. Nou, een mooie, een mooie score daar uh, tijdens het uh, veldrijden. Je hoorde uh, trouwens... Uh, oh nee, ik mag niet zeggen wie dit zon... Het was uh, it Does It Have To Be That Way. En wie het zingt, dat horen ze dadelijk nog wel van uh, Marco Temis. De man die we zo dadelijk in het derde, laatste uur van Zalvert op zaterdag te gast hebben. Nu hebben we te gast Roy van Buringen. Want uh, Roy, ja. 14 februari komt eraan Valentijnsdag. Hoe, oh, wat spannend. Ja, heb jij wel eens uh, wat uh, liefdes gehad zo, tijdens Valentijnsdag? Ja, ik had natuurlijk een heel lange vaste relatie gehad. Dus ik deed wel wat voor Valentijnsdag. En daarvoor was ik er niet echt mee bezig. Nee. Nee, maar nu nee. wel. Tot, totdat we jouw collega van Zandvoort Lunch... vorige week in de uitzending ja, hadden. Ja, daar ben ik om te wachten. Ja. <laughs> dus er zijn veel luisteraars niet ontgaan. Nee. Want jullie presenteren samen Zandvoort Lunch... op de donderdagmiddag van, 2 tot, uh, nee, van 12 tot 2. Ja. En dat valt, 14 februari valt op een donderdag. Dus jullie staan helemaal in het teken van Valentijn. Ja, ja, ja zeker. We, een, we gaan er echt een hele leuke uitzending van maken. Uh, luisteraars kunnen een bericht achterlaten via de CFM Facebookpagina of de Zandvoort uh, Lunch Facebookpagina. En die lezen we dan voor in de uitzending. We hebben een uh, deel en win actie via de Facebookpagina van Zandvoort Lunch. Er zijn hele leuke prijzen te winnen, waaronder een barbecue voor twee... een romantische dinner en uh, een, een kappersbon en nog veel meer leuke dingen. Wat leuk! Ja, dus uh, dan hoeven mensen eigenlijk alleen maar onze pagina te liken... en het plaatje met het verhaaltje te delen. En uh, wie weet win jij dan wel tijdens uh, de loterij uit de Grote Hoed. Dus dat is het. Maar, uh, wat uh, Dolly heeft het natuurlijk vorige week bij mij gedaan... Uh, ja, nee, gedaan. Ik, ik geef jullie... De microfoon en, is nou van jou... Maar, uh, ik was er ook eigenlijk stiekem mee bezig. En ja, okay. we wisten totaal niet van elkaar. Maar um, ja, ik ben op zoek eigenlijk naar een date voor Dolly. Ja, nou. Uh, Dolly is een, een hele lieve moeder. En ook al oma van een heel lief klein kind. Elf of lief kleinkinderen. En, uh, ja, qua Gezondheid heeft ze uh, af en toe, ja, af, af, afgelopen jaar daar best wel veel meegemaakt. Beetje pijn in de rug, uh, af en toe een beetje ziek. Uh, ja, dus ze heeft een hele goede, lieve man nodig om uh, haar te verzorgen. Het lijkt net het dier van de week trouwens. Ja, dat is zo het uh, Ik denk, ik hou wijselijk voor. Uh, <laughs> <laughs> maar buiten dat, ik ben gewoon op zoek naar een leuke date voor uh, één keertje. Of misschien wel een mooie vriendschap voor uh, Dolly Tempierik, mijn uh, co-presentator. Van, uh, van Zandvoort Lunch. En uh, het is een hele lieve vrouw. En, uh, stel, ja. stel je wil, je wil met uh, Dolly op date. Uh, hoe kan je dat het beste aanpakken? Dan, uh, nou, voeg mij dan even Ik bedoel dus uh, op, dat op traject. Stuur dan Ach. gewoon een, een, naar de mail. Een redactiemailtje. Naar redactie@zfmzandvoort.nl En dan komt het bij mij terecht. Ja. En je kan mij natuurlijk ook op Facebook... Op, uh, Zoeken en uh, stuur gewoon een leuk profiel. Leuke foto. En uh, wie weet kom je wel door de selectie heen. Het gaat een leuke uitzending worden. 14 februari. Heel zeker veel plezier. Weten, zeker weten. En uh, de win-en-deelactie uh, die, uh, die morgen. We, Vanaf Gaan morgen. Vanaf ja. morgen. Gaat hij online op Facebook. Yes. En dan kun je mooie prijzen winnen. Dankjewel Roy. En uh, waarschijnlijk komen er ook heel veel liefdesliedjes bij jullie langs, hè? Zeker, zeker. Oh, ja, ja, ja. Guilty ja, ja. pleasures. Ja, liefdesliedjes. Nou, die gaan we ook zo vlak voor het nieuws weer van 4 uh, uur draaien. Want dan komt-ie aan, de Jazzpolitie en liefdesliedjes. Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel, ik heb geen woorden meer voor jou.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 Vind ik zo'n slijmerige gezin. Er zijn geen woorden meer Geen woorden meer Voor jou Er is maar één